De weduwe van de vroegere Zuid-Koreaanse president Kim Dae-jung is met een delegatie naar Noord-Korea gereisd om de laatste eer te bewijzen aan de overleden dictator Kim Jong-il. De delegatie is woensdag niet aanwezig bij de begrafenis. Ook andere buitenlandse gasten zullen daar niet bij zijn.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen deze tweede kerstdag 2011. Ook vandaag het Radio 1 journaal met nieuws. Het nieuws komt uit Nigeria, waar deze kerst een forse aanslag is gepleegd. In Nederland praten we nog na over de kersttoespraak van koningin Beatrix. En we bekijken ook hoe commercieel de top 2000 eigenlijk is. Verder zijn we bij de terugkeer van de Amerikaanse troepen uit Irak. En we kijken vol verwachting naar de brievenbus. Want we verwachten, ook op maandag, de eerste kerst- en nieuwjaarskaarten van onze mensen in Europa. We zijn er tot 9 uur. Ja, ja, 9 uur. Want dan begint een mooi jaar. Overzicht op deze zender, we beginnen met ons eigen nieuwsoverzicht. In Nigeria is het dodenantal van de aanslagen op eerste kerstdag opgelopen tot 39. weg de meeste slachtoffers vielen bij een bomaanslag op een kerk bij de hoofdstad Abuja. Er waren nog vier andere aanslagen, onder meer op een kerk in de stad Jos. You can see so many families gone. Household. The whole household gone. All gone. Hele families en huishoudens zijn getroffen, zegt de priester van de getroffen kerk. De bommen gingen af in auto's die voor de kerk waren geparkeerd. Een getuige zegt dat er nog veel meer doden hadden kunnen vallen. We will have experienced more niet if not because the priest who celebrated the mass asked us to stay and take the powder of the newborn baby, and that was why many people were not as many as were not outside. Er zouden meer doden zijn gevallen als de priester ons niet naar binnen had geroepen om voor een pasgeboren baby te zorgen. Daarom waren veel van ons niet buiten, zegt deze man. De aanslagen zijn opgeëist door de radicale moslimgroep Boko Haram. Die groep pleegde de laatste tijd vaker aanslagen, waarbij dit jaar naar schatting 465 doden zijn gevallen. Internationaal is er met afschuw gereageerd op de aanslagen. Onder meer de Verenigde Naties, de Verenigde Staten en het Vaticaan hebben islamitische militanten veroordeeld. Een lugubere kerst voor een familie in de Amerikaanse stad Texas. De politie vond daar op eerste kerstdag zeven lijken in een appartement... in Grapevine, een stad vlakbij Dallas. De dader zou eerst de zes anderen hebben doodgeschoten en daarna zichzelf. Het gaat om vier vrouwen en drie mannen. De leeftijd varieert van tieners tot zestigers. Een van de agenten zegt nog nooit zoiets te hebben gezien. Ik ben met police department for 12 years en dit uh, is probably het meest tragische ding that we... I've certainly been involved with. En I think I can speak safely for the rest of the police kan I don't think any members of the police department has encountered something like this on Christmas Day. Ik werk 12 jaar bij de politie en dit is het meest tragische dat ik heb meegemaakt. Het gaat ook voor mijn collega's, en dat met kerst, zegt hij. Volgens de politie stond er een kerstboom en lagen er ingepakte cadeaus. Er werden twee vuurwapens gevonden. In Moskou is de belangrijke oppositieactivist Sergei Udalchov opnieuw tien dagen vastge vastgezet. Vlak nadat hij de vijftien dagen lange gevangenisstraf al had opzitten. Udalchov werd na de protesten tegen de verkiezingsuitslag gearresteerd. En zou gisteren vrijkomen, maar dat ging dus niet door. Het de woede van sympathisanten. Schande, roepen ze. En één voor allen, allen voor één. Onder hen was ook de beroemde schaakgrootmeester Garry Kasparov. Volgens hem durfden de autoriteiten Uldaltjov niet zaterdag vrij te laten. omdat er toen honderdduizenden mensen aan het protesteren waren. Nu willen ze weer hun macht laten zien, had dus Kasparov. Ze waren schade gisteren toen ze 100.000 mensen today En vandaag proberen ze hun power door. Uh, extending this cruel punishment for Sergei Udaltsov, one of the leaders of the opposition, already spent 30 days in jail, and now they are extending it for 10, 10 more days. And he was on a hunger strike. Uh, his uh, physical conditions are deteriorating, and it's it's it's uh, it's despicable. It's despicable, and it shows that this this this this regime. Uh, is in agony. Tien dagen erbij, dus, terwijl Udalchov zijn eerste vijftien dagen... in hongerstaking was. Het zou slecht gaan met zijn gezondheid. Kasparov spreekt er schande van. Volgens hem laat het regime met deze actie zien dat het in paniek is. De protesten tegen Poetin en met VDF begonnen op 4 december... nadat bekend werd dat er bij de verkiezingen is gefraudeerd. Bijzondere ontmoeting in Pyongyang tussen de Zuid- en Noord-Koreaanse ministers. Een Zuid-Koreaanse delegatie van 13 ministers is in Noord-Korea om de overleden leider Kim Jong-il de laatste eer te bewijzen. Opvallend, omdat beide landen formeel nog steeds met elkaar in oorlog zijn. Ook de weduwe van de overleden Zuid-Koreaanse president Kim Dae-jung is aanwezig en ze liet een verklaring voorlezen. Toen mijn man overleed stuurde hij ook een delegatie om zijn condolences over te brengen. En hij is de president van Noord-Korea. Het is onze plicht hetzelfde te doen. Ook sprak ze de hoop uit dat het bezoek aan Noord-Korea de betrekkingen tussen beide landen verbetert. De Zuid-Koreaanse delegatie zal de plek bezoeken waar het lichaam van Kim Jong-il ligt opgebaard. Ze zullen niet bij de begrafenis aanwezig zijn, want buitenlanders zijn daarbij niet welkom. Tot tot nog even het financiële nieuws, ook op tweede kerstdag. De laatste handelsweek van 2011 staat voor de deur. De beurzen zullen hoopvol beginnen... na de goede afsluiten van afgelopen vrijdag. Beurzen in New York gingen met winst de kerst in... door meevallende cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt. En ook in Europa, goede cijfers... dan sloten de beurzen gemiddeld een procentje hoger. Er was sprake van een heuse kerstrally. Op de Amsterdamse beurs deed vooral het aandeel TomTom Tom het goed... met een winst van ruim 4 Of de opmars op de beurzen zich doorzet na de kerst, dat is nog even de vraag. De Nikkei-index in Japan opende vanochtend in ieder geval met winst ruim 1 Maar veel andere graadmeters zijn er niet. Want andere Aziatische beurzen, ook Australië en Nieuw-Zeeland... die blijven allemaal dicht vanwege de feestdagen. En ook de AEX en de andere beurzen in Europa blijven vandaag gesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten...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 The next feast, the last. Het is tenslotte de de tweede kerstdag, hè? Smith en Burroughs was dat. When the Thames Froze. Ze waren net op tijd voor het kerstdiner. De mannen en vrouwen van de militaire politie van Fort Bliss in Texas. Als allerlaatste vertrokken zij uit Irak. 4400 militairen zullen nooit meer kerst vieren. Zoveel Amerikanen sneuvelden de afgelopen negen jaar in Irak. En 33.000 raakten gewond in deze oorlog... die de Verenigde Staten 800 miljard dollar kostte. Tot zover de cijfers. Correspondent Wessel de Jong was bij de thuiskomst van de laatste troepen. 134 1723. Ja? Goed. M9. Welkom terug. Het nummer van het pistool wordt opgelezen en genoteerd. 134 1199. Ja? Afgevinkt. Oeh. En in een grote houten container. m is whiskey 057. Tientallen soldaten uit de sneeuw komen een hangaar binnengewandeld hier. Er staan tafels waar allerlei formaliteiten worden afgehandeld. Wapens in leven. Wat doing? Uh, we're We doen. A random interviews to see how people's uh, stress level is. Sociaal werken hier, pikt er ze nu en al wat mensen uit om even te kijken hoe het stressniveau is. Think it'll hurt yourself, anybody else anything like that? Nope. Okay. Do you have family waiting for you? Yes I do. You got plans for the holidays? I do. Okay, what are you doing? Uh, actually planning on going out to the club. Nee, nergens last van, geen stress. Familie? Ja, daar wacht. Familie op mij en ze gaat vanavond uit. Almost all the time, 99.9% of soldiers say, hey I'm feeling good, I'm happy to be home. Een van de majoors die de thuiskomst begeleidt, Major Caggins. 99,9% zegt dan, I'm good, I'm fine. Maar u weet ook, dat is natuurlijk niet zo, dat wijzen de statistieken wel uit. In fact, at Fort Bliss we have 27.000 soldiers here... Over Op zich statistisch gezien hebben wij hier weinig problemen. Hier in Fort Bliss hebben we 27.000 soldaten... en de afgelopen maanden hebben er slechts vier zelfmoord gepleegd. Vier te veel, maar toch op zich niet heel erg veel. Staff Sergeant Ursula Smith. Staff Sergeant, dus zeg maar sergeant-major Ursula Smith. Wat is het eerste wat je zometeen gaat doen. Go sit in my truck. Ga <laughs> lekker in mijn auto zitten. En dan? En dan, after that, hopelijk, just get a little relaxing time just to get myself back plan to being back in the states. Ga ik een beetje relaxen en weer een beetje thuiskomen hier in de States. Wat zal het lastig zijn? Getting to know my daughter, I had to leave my daughter when she was pretty young. So, getting back to being a mother again. Het moeilijk zal het zijn om weer mijn dochter te leren kennen. Ik vertrok toen ze pas geboren was. Is het zinvol wat je gedaan hebt volgens jou? Make it last. Ik hoop dat ze nu eindelijk een beetje geleerd hebben wat democratie is. En dat die, die blijft bestaan, ook, die democratie. We're always hopeful. <laughs> ah, Sprinkkasteel voor de kinderen om de tijd te doden. Familieleden zitten ongeduldig te wachten in een hele grote hangar. Zo'n 100 familieleden zitten nu aan lange tafels, flesjes water, koppen koffie. De beide partijen, de militaire en de familie, ze werken afzonderlijk naar een groot hoogtepunt toe, dat ze bij elkaar komen. I'm Sarah Henches. Uh, my husband is in Iraq. Well, he's actually just now coming home. Yay! He's coming home. Een moeder hier met een heel klein babytje, Caitlin Russell. En uh, en op wie wacht jij? Jeffrey Russell. Jeffrey Russell. En wat heeft jouw man gedaan in Irak? He is with the military police. So they closed out Iraq, I guess. <laughs> hij is met de militaire politie en hij is echt de laatste die nu Irak verlaat. U, u bent ook een, een veteraan? Dus de schoonvader van Caitlin zit er braaf naast. Ja. Well, I was in de Vietnam era. Hmm. Hoe kijkt u terug op die hele oorlog? It's now done, it's now finished. Well, I don't know that it'll ever be over. After all, the stories from the Old Testament come from the same area. Ik weet niet of het over is, de strijd daar in Irak. Alle verhalen uit het Oude Testament, nou, die komen daar vandaan. Ik geloof dat het nooit meer rustig geworden is... sinds Mozes de zee sloot voor de legers van de Faro. Is het, is het zinvol wat de Amerikanen hebben gedaan? Ik denk niet dat de adviseurs van president Bush hem, hem een dienst hebben bewezen. Dismissed! En nu het grote welkom. Iedereen valt elkaar in de armen. Dismissed. De hel breekt hier los. Springen op elkaar af. Ik hou zo veel je. Yes. much. En ze zijn weer herenigd met hun geliefde. De reportage was van Wessel de Jong. Don't need another resolution to feel as though I'm going somewhere. Somewhere. mistakes that we made yesterday I'm stronger now, a victim of common sense. The truth is that I know I still confuse the past with the present tense. Condensing what we have to a single frame sticks in my mind as I try. If you can forget my ingratitude You think I'm twice the girl I am They say we should forgive but not forget What has gone before I refuse to replay The mistakes that we made yesterday die ik gisteren maakte. Yesterday's mistakes, oi, vavoi, was dat. Deze week ontvangen we elke dag, elke ochtend... nieuwjaarskaarten uit Europa met de beste wensen. En we horen dan hoe het gaat uh, tijdens de crisis met uh, onze correspondent... en uh, hoe ze het nieuwe jaar ingaan. Nou, laten we eens even naar de brievenbus gaan... en kijken wat de post vandaag heeft gebracht. Nieuwjaarskaart uit Frankrijk.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 Na de vakantie, maar eens kijken of hij aan die oproep gehoor heeft gegeven. Hartelijke groet, cordialement, Ron. Ron is Ron Linken. Nou ja, als je een kaart uit Frankrijk krijgt, dan verwacht ik eigenlijk deze uitzending ook nog wel een kaart uit Duitsland. Als u nou zegt van hé, hey, dat is leuk, dan wil ik nog eens een keertje beluisteren. Nog een keer lezen wat er allemaal gezegd is. Ga daar naar de website nos.nl. Wish you were. And it's one more day up in the canyons And it's one more night in Hollywood If you think you might come to California I think you should Nine and talked a little while about the year I guess And it's one more day up in the canyon And it's one more night in Hollywood It's been so long since I've seen the ocean I guess I should Drie keer doen ze dat, hè? De Katen Graus was dat. A long december. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is bijna half zeven en ook op tweede kerstdag is hij er door. Dorold Megels, Goedemorgen. Door. Goedemorgen. Veel wereldleiders hebben de aanslagen op kerken in Nigeria van gisteren veroordeeld. Bij bomaanslagen op katholieke kerken vielen gisteren zeker 35 doden. De verantwoordelijkheid is opgeheist door de islamitische beweging Boko Haram.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 En ook andere buitenlandse gasten zullen er niet bij zijn. De overgangsregering in Libië wil duizenden rebellen recruteren. Die hebben meegevochten tegen oud-dictator Gaddafi. Alle voormalige rebellen worden opgeroepen zich te melden. Er is een tekort aan mensen in het leger en bij de Libische overheid. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag is er veel bewolking en lokaal kan een beetje motregen vallen. Het is zeer zacht voor de tijd van het jaar. Met op veel plekken maximum temperatuur rond 10 graden. De wind waait nog altijd uit het zuidwesten en is meest matig van kracht. Later vanmiddag is er in het westen en zuidwesten soms ruimte voor de zon. Vanavond en komende nacht zijn er enkele opklaringen in het zuiden van het land. De minimumtemperatuur ligt tussen de 7 graden in het noorden, westen en 3 in Limburg. Morgen is er vooral in het zuiden van het land iets meer zon te vinden. In de rest van het land blijft het overwegend bewolkt. De zuidwestenwind is morgen zwak of matig en het wordt gemiddeld 8 graden. Daarna neemt de invloed van oceaanstoringen op het weer in Nederland toe. Tijdens de jaarwisseling is het waarschijnlijk bewolkt en vrij zacht. Als het tegen zit, passeert er net een storing... en verloopt oudejaarsavond met veel wind en regen.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 Jullie Hollanderen betalen zum Hause al zoveel met die pinpassen. En dan komen jullie hier in Oostenrijk en dan betalen jullie ineens veel meer met contantgeld. Zelfs voor onze supertolle skipassen. Zoveel contantgeld op zak, dat is toch niet nodig. Overal, waar jullie bij ons het Maestro-logo zien, kunnen jullie veilig met die pinpassen en pincode betalen. Dat is toch wonderbaar! Maestro. Overal veilig betalen. Kijk op maestro.nl. RMS Radio 1 Journaal. Ik hoop dat u een beetje lekker heeft gegeten gisteren. Ik weet niet wat het was. Kalkoen, varkenshaasje. Dat schijnt heel veel uh, verkocht te zijn. Koen met schotels. Vlogen ook uh, de winkels uit. Ik weet ook niet hoeveel gangen u heeft gehad. Maar misschien heeft u wel helemaal niet gedaan aan uh, Nou, Als u niet gedaan heeft aan een kerstdiner... troost u dan, u bent niet de enige. Dit stukje begon met de vraag... wie zouden er op eerste kerstdag gaan eten bij een hamburgerrestaurant? Zijn het mensen die eenzaam zijn, niet houden van koken... niet houden van kalkoen of niet aan kerst doen omdat ze moslim zijn? Ik ga op onderzoek uit. Maar wat blijkt, de eerste vier restaurants waar ik aankom... blijken dicht, gesloten. En mijn nieuwsgierigheid begint plaats te maken voor een beetje ergernis. Je zult toch onderweg zijn omdat je moet werken? Of omdat je opeens calamiteit in de familie hebt en onverwachte deur uit moet? En je wilt toch even snel onderweg een hapje eten? Waar moet je dan terecht? Maar dan in Maarsen is het raak. Daar is zo'n restaurant open. Tenminste, niet het restaurantgedeelte. Dat is dicht. Maar wel de drive. Dus je kunt met je auto langs zo'n paal op een knop duwen, je bestelling doorgeven... En dat dan bij een raam ophalen en het vervolgens in je auto opeten. Waarom doen mensen dat? Uh, wij komen net van, een, uh, van mijn zusje wat ernstig ziek is. Dus er zit geen kerstdiner in. Is het voor het eerst dat u met kerst tot een hamburger veroordeeld bent? <laughs> ja, eigenlijk wel. Ja. Maar hij is ook lekker, geeft niet. Wat doet u op kerstavond bij zo'n hamburgertent? Nou, dus voor de, voor de kinderen is dat. Wij eten lekker Chinees en de kinderen die houden daar niet zo van. En die krijgen een happy meal. En dan gaat u het allemaal thuis opeten? Allemaal thuis opeten. <laughs> Want kalkoen, dat is niet helemaal uw ding? Uh, ook wel, maar Chinees is lekker makkelijk. Toch? Goedenavond. Dat is me nog eens een kerstmenu. Met z'n allen in de auto, nee, nee, bij een ja. hamburger tent. <laughs> het is jammer dat die dicht is. Daar hadden we niet op gerekend? Nee, hadden we niet op gerekend. Want ik maar... was weer echt naartoe gekomen om uit eten te gaan? Nee hoor, dat niet. We komen bij Holiday on Ice vandaan En we dachten onderweg even snel een frietje te halen. Maar uh, dus niet. Nee. <laughs> maar is dit nu inderdaad uw kerstmenu of gaat u thuis nog iets doen? Wel. Nee, nee, morgenavond. Dus en wat uh, wordt het dan? Uh, goed meten. Geen kalkoen dit jaar? Nee, morgen. En uh, waarom op eerste kerstdag uh, een hamburger? Uitgemaakt, Uitgemaakt. Uitgemaak. <laughs> Uitgemaak. <laughs> ja. Geen zin om zelf te koken? Nee. nee, nee, nee ik, heb gisteren heb ik mijn verplichtingen gehad en morgen weer. En vandaag heb ik lekker even een dagje vrij. Zo me. nou. Zoek je vrienden op met je ik vind het wel leuk, hè? Ja, ja heeft het wel wat? Ja, heeft het heeft wel wat. Ja. En wat? Probeer het eens te omschrijven. Nou, ik ga normaal gesproken niet naar de McDonald's, maar omdat het dus een traditie is dat je uh, uitgebreid gaat eten, is het ook wel leuk om even iets heel anders te doen. Weet je, komt tegen de krip. Heel erg, hè? Ja. En dan de verslaggever zelf. Komt tegen achter thuis. Nog niet gegeten. Geen zin in een hamburger. huis, want man en kinderen zijn bij de familie. Collega's in Hilversum hebben al gegeten in het NOS-restaurant. Ja. De onvolprese kant-en-klaar maaltijd. Beetje vooruitdenken, dan kom je er ook wel. Van de magnetron maaltijd van verslaggever Karin Albers gaan we naar de kerst in Afghanistan. Want voor de mensen van de politietrainingsmissie in Kunduz zit kerstvieren met de familie er niet in. Emiel van der Hurk is uh, juridisch adviseur van de commandant in Kunduz. Goedemorgen. Dag, goedemorgen. Allereerst een heel gelukkig kerstfeest. Ja, ook uh, voor u en alle mensen om u heen. Hoe is het met het kerstgevoel in, uh, in Afghanistan?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 En uh, nou ja, de Afghanen, uh, die er waren, heb ik gewoon een vrolijke uh, kerstfeest gewenst. Dat is eigenlijk uh, gewoon voor onze feestdag. feestdag. Yeah. Nou, uh, maak er nog wat uh, van en vandaag dan weer gewoon uh, aan het werk. Uh, fijn dat u even aan de lijn hebt willen komen. Heel graag gedaan. U ook nog een fijne dag. Dag. En in Nederland hebben we het ook over de top 2000. Want die is gisteren weer begonnen. Ze noemen het zelf de nationale eindejaarsgebeurtenis. Het is een evenement met een grote bindende werking. Bleek een paar weken geleden nog uit een studie. De top 2000 onder professoren. Eén hoofdstuk ontbrak daarin. De top 2000 als merk op de markt. Jeroen Wielard dook in de wereld van kosten en baten. Little, uh, rock Little Baby of Mine was de debuutsingle van de, de Tillmans...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 Dus hergebruik is ook een van de dingen die de publieke omroep natuurlijk de komende jaren moet doen. Doodzonde als een filmpje maar één keer wordt uitgezonden. Dus hoe fijner zal het zijn als je over vijf jaar weer de roebed ziet. Denk je verdorie? Heerlijk om hem weer even terug te zien. Je hart kwam wel eens meer op een idee. Dit is goed, hè? Dit is goed. je maar een beetje, soms vergeet je wel een beetje, hou je van waar. Want...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 De top 2000 als merk Jeroen Wilaat sprak met entre-directeur Wijnald Honing... en de producer van het geheel, Michel Hobbeling. Wat gaan we straks doen? Straks een overzicht van de kersttoespraken in de rest van de wereld. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten.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 and stay.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 Wel, misschien wel de artiest van het jaar. Ze staat op 21, ze staat op 19. En dit nummer staat in die top 2000 zelfs op nummer 8. Someone like you. Het is misschien wel net zo'n traditie als de kerstboom... en het kerstdiner, de kersttoespraken van de verschillende wereldleiders. Waar wordt in de rest van de wereld stil, bij stilgestaan? En wat wordt er zoal ons toegewenst? Geen kerstklokjes en kerstmutsen bij de verschillende wereldleiders. Kersttoespraken zijn serieus en worden dan ook op die manier gepresenteerd. Met beelden van het paleis en stemmige muziek. aan de andere kant van de grote oceaan wordt worden toch heel anders gedaan. Geen volkslied, maar president Obama en First Lady Michelle gezamenlijk op de bank voor de open haard met een kerstboom op de achtergrond. Hi everyone, as you gather with family and friends this weekend, Michelle, Malia, Sasha and I, and of Bo, I want to wish you all Merry Christmas and Happy Holidays. En na de gelukswensen is het tijd voor de inhoud. Elke leider kiest zijn eigen thema. Onze eigen koningin Beatrix ging voor duurzaamheid. Met onze kostbare planeet wordt zorgeloos omgesprongen. En wat ze ons geeft, wordt slecht verdeeld. De Belgische koning Albert vierde de vorming van een regering in het land. Eindelijk kan ik mij vandaag samen met u zeer verheugen... over de afgesproken institutionele akkoorden... en over de vorming... Van een nieuwe, volwaardige federale regering. De Britse koningin Elisabeth prees gemeenschapszin in tijden van rampen en crisis. En het in een crisis dat gemeenten barrières breken. en mensen samen te helpen om te En de Spaanse koning Juan Carlos stond stil bij de vele werklozen in zijn land. Het meest doloroso van todos is desde luego. La elevada tasa de desempleo que sufrimos. Juan Carlos besteedde impliciet nog aandacht aan zijn schoonzoon die wordt verdacht van corruptie. De koning zei alleen dat het recht op iedereen van toepassing is. La justicia es igual para todos. Een terugkerend thema bij alle leiders zijn de militairen die verspreid over de wereld Kerst moeten vieren. Ook wil ik me nogmaals ...tot onze militairen richten. En dan was er nog die ene wereldleider... ...die zijn toespraak niet hield vanuit een warme ambtswoning voor de camera. Ja. Paus Benedictus hield zijn kersttoespraak vanaf zijn balkon... ...uitkijkend op het Sint-Pietersplein... ...voor het oog van duizenden juichende toeschouwers. Hij deed een oproep om het geweld in Syrië te stoppen. En gaf daarna iedereen de kerstzegen. Urbi et Orbi. Zalig en gelukkig kerstmis. En hij was niet de enige. Ik wens u allen een gezegend kerstfeest toe. Een vrolijk kerstmis en een gelukkig nieuwe jaar. Ik wens u allen een heel happy Christmas. En daar gaat het ook nog wel eens ergens mis. Zoals bijvoorbeeld de premier Hassim Tachi van het overwegend islamitische Kosovo... de Rooms-Katholieke gelovigen in Kosovo een zalig Pasen toegewenst. Het feest hoort volgens Tachi tot de belangrijkste feestdagen van de christelijke wereld... die de hele katholieke gemeenschap, waar ook de wereld, waardig en trots viert. Nou ja, hij zal het wel goed bedoelen, denken we dan maar. Het NOS Radio 1-journaal. De ochtendkranten. Dat is ook de kerstgedachte Tesla. Jurist Stubenitski. Ja, geen ochtendkranten vandaag, maar we maken wel een rondje... langs de verschillende media. Zo schrijft de website van de Volkskrant dat Hollywood in mineurstemming is. Het was een slecht jaar voor de Amerikaanse filmproducenten. De eindejaarsblockbusters zouden dat wel even goed maken met kerst. Maar dat valt erg tegen. Met een opbrengst van 26,5 miljoen dollar... was Mission Impossible Ghost Protocol... De best bezochte film de afgelopen dagen. Maar volgens analisten ligt deze weekendopbrengst veel lager dan normaal deze periode. Ook andere topfilms zoals Sherlock Holmes en Tintin die deden het minder dan verwacht. Deze titels waren bewust bewaard voor het holiday season. En daardoor waren de verwachtingen hoog gespannen. Ze werden flink gepromoot. Maar de gestegen ticketprijzen hielden de bioscoopbezoekers in zowel de Verenigde Staten als Canada thuis. Ook het gebruik van tablets en steeds betere thuisapparatuur wordt als oorzaak genoemd van het teruggelopen bioscoopbezoek. De Britse BBC en het Duitse Der Spiegel melden dat de hackersgroep Anonymous... duizenden e-mails, wachtwoorden en creditcardgegevens... heeft gestolen van een Amerikaanse denktank over veiligheid. De groep zegt dat ze bij de gegevens konden... omdat het bedrijf Stratfor de informatie niet had versleuteld. En dat bedrijf heeft belangrijke klanten. Onder meer het Amerikaanse ministerie van Defensie, juridische instanties en mediaorganisaties zijn klant bij Stratfor. Een man die zegt dat hij lid is van Anonymous... beweert in een online bericht dat de hackersgroep... de creditcard-details credit gaat gebruiken om miljoenen dollars over te maken... naar verschillende goede doelen. Het bedrijf heeft inmiddels alle verkeer stilgelegd. Anonymous heeft al vaker cyberaanvallen gepleegd op financiële instituten... die ze zien als vijanden van de klokkenluiders-site Wikileaks. Het is tijd om de etnische bril af te zetten. Door voortdurend te kijken naar allochtonen, Turken of Marokkanen... Los je, los je geen achterstanden op. Dat is te lezen op trouw.nl... in een stuk van hoogleraar integratie- en immigratiestudies Han Ensinger. De focus op allochtonen suggereert dat cultuur vaak de oorzaak is van de problemen, schrijft hij. Ensinger vindt de tijd rijp voor wat hij zelf noemt een mentale reuzestap... Dat is afschaffing van het denken in etnische categorieën... ofwel het einde van het begrip allochtoon. Dat zou de weg vrijmaken voor goed integratiebeleid. Het huidige kabinet is muisstil over integratie. En daar is Enzinger niet rouwig om. De fixatie op de aanpassing van specifieke etnische groepen is voorbij. Wel schrijft hij dat het kabinet de retoriek van mislukte integratie... combineert met niet meer dan symbolische maatregelen... Nu het kabinet een jaar regeert, ziet Ensinger zijn observatie bevestigd. landelijke integratiebeleid, zoals we dat kennen, is afgeschaft. Oud-voetballer Edu Nandlal is naar eigen zeggen gisteravond mishandeld door politieagenten. Zaterdagavond hield de agent hem in de Utrechtse wijk Voordorp aan in een bestelbusje op verdenking van inbraak. Dat schrijft het ad de gehandicapte voetballer heeft dat bericht zelf bevestigd. Nand Lal, die net zijn dochtertje had opgehaald... zegt dat hij uit zijn busje is gesleurd en met zijn gezicht op straat viel. Ik ben mishandeld en vernederd, zegt Nand Lal. Hij liep een dwarslesje op door een vliegtuigongeluk... met het Surinaams elftal in 1989. Hij zegt te hebben geroepen dat hij gehandicapt was... en raadslid voor Leefbaar Utrecht is geweest. Hij zou daarna nog geslagen en geboeid zijn. Oudvoetballer gaat samen met Leefbaar Utrecht aangifte doen van mishandeling. En in The Economist een bijzonder verhaal over China... en waarom dat land geen voetbalsuccessen kent. De sport wordt zelfs een pijnlijke nationale grap genoemd. Chinese spelers zouden niet alleen slechte voetballers zijn... maar zelfs niet in staat zijn om uitslagen van wedstrijden... waarop is gewet te manipuleren... Als tragisch voorbeeld wordt een voetballer van Xingdao genoemd. Zijn coach veegde de ongelukkige speler ongenadig de mantel uit... omdat hij voor open doel de 4-0 had gemist. Zijn eigen doel wel te verstaan. K de trainer had die uitslag op zijn wetformulier staan en verweet de speler dat hij zijn geld had verloren. China heeft geen grote geschiedenis in het voetbal. Het land haalde één keer het WK in 2002 en in geen enkele wedstrijd wist China te scoren. Ook op de Olympische Spelen wist het land nooit een wedstrijd te winnen. In die kanemest vrees dat voetbalsucces ook in de toekomst nog ver weg is. En dat wel voetbal toch een erg populaire sport is in China. Dankjewel Jury, dat is het mediaoverzicht van vandaag. We hebben straks na zeven uur nog nieuws voor u.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 Dat is het idee. Kijk snel op rabobank.nl slash jaarruimte. Rabobank, een bank met ideeën. Loop geen onnodig risico. Lees de financiële bijsluiter. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is. Eeuwen gaat voor ogenblik het versterende praatprogramma met Antoine is terug. Meneer Baudari, je kunt wel alles geloven. Maar het is niet voor de hand liggend als je met de dagelijkse praktijk te maken hebt van het barre bestaan. Ik val er stil bij, moet ik zeggen. Eeuwen gaat voor ogenblik maandag 26 december om 5 over half 6 bij RKK op Nederland 2. Dit is Radio 1.